Slam FM, phonefuck. Phone en dan is het de tijd voor het moment dat we weer iemand in de zijk nemen. Elke ochtend rond tien al af wacht. In jouw ochtendshow warming-up op Slam FM. De phonefuck. Je twittert weer lekker mee met hashtag Slam FM onder het luisteren. Vandaag de eerste Sinterklaas phonefuck. Want ja, hey, de pepernoten liggen alweer in de winkels. Dus waarom zou de phonefuck dan achterblijven? Over twee maanden is het heerlijke avondje alweer gekomen. En tot die tijd heeft de het druk... En heeft hij vooral moeilijk om goed personeel te vinden? Want ook voor de Goed Heiligman met zijn staf en zijn schimmel is dat niet makkelijk. En dus belt hij met een uitzendbureau. Goedemorgen, student. U spreekt met Irene. Hallo Irene. Goedemorgen met meneer Nicolaas. Hallo. Hallo. Zeg, ik uh, zit een beetje omhoog qua personeel. Oké. Okay. Tenminste dat dreigt er te gebeuren. Over een maand of twee zie ik een enorm gat in de bezetting. Oké. Okay. En ik vroeg me af, misschien kunnen jullie mij tijdelijk dan uit de brand helpen. Ja, wie weet. Wat is uw bedrijf, uh, bedrijfsnaam? Nicolaas BV. Nicolaas BV. Ja, en in welke C. branche uh, bent u actief? Relatiegeschenken. Relatiegeschenken. Oké. Ja, okay. ja, ja. ja dat wordt een drukke periode voor u denk ik of dat niet? dat is elk jaar hè. Dat <laughs> ja, is uh, dat de allerdrukste periode toch weer uh, zo rond december hè. Ja, ja begrijp ik. Dus Wat, ja. Over een maand of twee geeft u aan. Hè? Alle hands aan dek. Ja, we, ja. Begin, nou ja, begin november wordt het erg druk, maar over een ja. maand of twee, zeg maar, nou ja, rondom de kiep. grote avond, dan uh, ja, <laughs> zie ik nu wat uh, hiaten. Ja, nou, leuk. Ja, ja daar willen wij uh, u uiteraard nou, met alle plezier in ondersteunen. Daar bel ik voor. Dus. Als we dan toch nog een tijdje hebben om, uh, eh, om dat op te zetten met elkaar, kan ja. idee om even een, uh, een kennismaking uh, bijvoorbeeld volgende week met elkaar ja, te Ja, hartstikke leuk. Ja, uh, dat we eventjes uh, ja. uh, wat meer over elkaar te weten kunnen komen. Zal ik ook mijn assistent meenemen? Nou, helemaal leuk. Ja, dat is bij uh, um, speed want, neem ik dicht, Piet, mee. Ja, dat is hartstikke goed. Want waar bent u gevestigd? In welke stad? In Utrecht. Wij nee. zitten met een heel groot pakhuis sinds dit jaar op het Neuden. Want dat is lekker centraal. Dan kunnen we... Op het Neuden? Ja. Oh, nou, dat is er erg dichtbij. Ja, nou, dat is om de hoek. Dus ik denk, ik bel jullie eventjes. Ja, nou, En even. uh, dan kunnen we vanuit daar, nou ja, het hele land door, hè. Tot ja. in België aan het hoor. Oké. Okay. Ja. Ja. Ik ga even de agenda erbij pakken. Ja, nou, je fijn. Ja, dank u wel. Bedankt. Hoor. Ja, bedankt voor de Ja, Ik het dat weer. was u weer. Uh, kunt u toevallig komen door, Of nee, volgende week woensdag, de tiende. Even, momentje hoor. Ja? Agenda Piet. <lacht> Ik ben even aan het overleggen met uh, mijn agendaassistent. Momentje hoor. Agenda Piet, kan dat? Half twaalf. Uh, ja, dat uh, zou kunnen. Ja, dat kan woensdag 10 oktober om half twaalf. Ja, en dat is er dan vlakbij. Dus uh, ja, de wegwijspiet nou. kan gewoon... Ik heb wel wat... Uh, even heel even kort hoor. Want ja. uh, wel wat kleine eisen nog voor het eventuele tijdelijk personeel. Ja. Ik weet niet of dat een uh, probleem is als ik dat alvast even doorgeef. Dan kun je uh, daar misschien al. Ja, uh, Ik heb ze wel gehad met strooigoedallergie. Ja. is niet handig. En uh, deels zwart werken. Oké. Okay, en het deels, dan... deels zwart werken bedoel ik dan vooral het gezichtsgedeelte? Oké. Okay. Snapt u? Um, nee, kunt u dat iets toelichten? Het gezicht donker. Ik ben alleen bang dat ik daar niet helemaal rekening mee kan houden in de selectie. Niet. Nee, wij mogen geen onderscheid maken op kleur. Nee, maar goed, de komt niet kan het het daar mee zichtheid. aan de gang. Nee, dat is geen probleem. Dat kan ook gesminkt worden. Oké. Okay. Ja hoor. Ja. Maar om ze elke keer uit Oeganda te halen, moet je ze eerst de taal leren. Ja, nee, we hebben hier hele leuke, leuke Utrechtse jongens en Daarom. rijden die, uh, die daar prima voor dat kunnen worden ingezet. duurt anders een partij lang, inderdaad. Ja, ja. nee, dat uh, vliegtickets. Ja, oh, hou opzij uit of ze komen met de boot en die zingt dan weer tussendoor. En ach, verzekeringstechnisch is ook allemaal niet makkelijk hoor, mevrouw Irine. Dus. Nee, nee, nee, daar zitten nee. zoveel uh, haken en ogen Haken en ogen, aan, en ogen. Dat ja. Dat doen we niet ja. Oké, okay, dat, dat wil ja, nou nee, gezellig. Dan, dan kom ik woensdag langs. Oh, u komt hier naartoe? Ja hoor. Of uh, vindt u dat een probleem? Ja, nee, ik vind het altijd leuk om het bedrijf zelf te mogen zien, maar. Uh, Zet ik het paard in de gang. <laughs> Geen probleem. Nou, prima. Dan komt u hier naartoe en dan zien we elkaar woensdag de tiende. Gezelligheid. Ik of neem wat lekkers, lekkers voorbij de koffie mee. Leuk. Tot dan. Dag. slim het